58 nieuws. 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. We hebben er weer een gouden plak bij op de Olympische Winterspelen. Antoinette Rijpma de Jong was net de allersnelste op de 1500 meter. De andere Nederlanders, Femke Kok en Marijke Groenewoud, grepen naast een podiumplek. Complimenten van collega's voor Caroline van der Plas... nu ze stopt als partijleider van de BBB. Rob Jetten van D66 vindt het knap dat ze die partij zo groot maakte. En Mirjam Bikker van de ChristenUnie noemt haar een stoer boegbeeld. Van der Plas gaat nu verder als Kamerlid... en Henk Vermeer volgt haar op als partijleider. Ja, bijna premier Jette geeft intussen toe dat de koopkracht vooral onder lage inkomens achteruit gaat door de plannen van het nieuwe kabinet. Maar volgens hem is dat nog geen reden tot paniek. We zien in de doorrekening inderdaad dat iedereen wat inlevert op de koopkracht en dat dat nog wat ongelijk is verdeeld. En daar hebben we gelukkig ook de komende maanden tijd om dat nog verder te verbeteren. Ja, voordat de definitieve begroting verstuurd wordt. En president Trump noemt het een schande dat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een door een hoop van zijn importtarieven. Hij gebruikte er een noodwet voor die daar helemaal niet voor bedoeld is. Volgens CNN heeft Trump intussen gezegd dat hij ook al een plan B heeft. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft regenachtig vanavond... maar vanaf morgen wordt het in ieder geval een stuk zachter. Het kan dan 8 tot 12 graden worden. En tot zover het 538 Nieuws. Heerlijk, kan niet wachten. Eva, dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment 9e. A2 richting Amsterdam tussen Vinkenveen en AMC Ziekenhuis 11 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 12 minuten. En maar één flitser, dat is op de A50 richting Apeldoorn bij Heerde, hectare Nederpaal 222.1. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl.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 Vrijdagavond om 5 uur 8. En voordat we naar Chris overschakelen... wil ik toch wel even een groot applaus geven... Voor Antoinette Rijpma de Jong met Olympisch Goud. Woe! Oehoe, wat kunnen we goed schaatsen, hè, ja, eigenlijk? Niet normaal. Alle vrouwen hebben vanavond fantastisch gedaan. En Antoinette Rijpma de Jong die heeft net een fantastische 1500 meter gereden... en daarmee ook nog eens Olympisch Goud behaald. Nou, we mogen echt, echt enorm trots zijn. Dat is echt uh, waanzinnig. Ja, en nou, als we het over goud hebben... dan hebben we het natuurlijk over goud eerlijk... en goud achter de draaitafel. Chris Lux! <lacht> Oh, hij gaat er helemaal van blozen. Ja, zeker weten. Ik ga even weer een gouden setje draaien. Hey, uh, Chris, is er niet ooit een, een kans geweest dat uh, draaien, zeg maar... gewoon wat jij achter de, achter de draaitafel doet... dat dat iets op de Olympische Spelen is misschien? Ah, Olympische Spelen lijkt me wel leuk. Ik heb wel een keer meegedaan de Red Bull 3 -style. en, uh, en uh, Heb je toen dat gewonnen? Ik, uh, nou, ik ben toen uh, derde geworden. Oh. En dat is dat je dan heel goed kan mixen? Ja, ja allemaal leuke oh. dingetjes doen. Creatief draaien, een beetje scratchen, beetje... Oh. Nou, voor, ons, voor ons sta je altijd om de mee. Oh. Uh, <laughs> <laughs> Het is weer tijd voor de, de Christelux weekend. En mix. Je kan je favoriete nummers aanvragen en dan gooit Chris Deluxe in de mix. We hebben de eerste alweer binnengekregen. En hé, hey, dat is een bekende. Hey Ruben van der Meer hier. Chris, uh, ik heb je net gemist, man. Maar kan jij voor mij uh, draaien Donny? Maar dan met Bad Slippers. Ah. Hm. Thanks, man. Nou, Chris, gaat het lukken? Ik denk het wel, hè. Dan gaan we. Chris Deluxe op 5 538. dat is een baby Die de patak is een shikkie ze zijn bij de cashes, net twee verleden op straat, met z'n twee Het alles zo ver, dat is een hoe vlees Zonder werkervaring, geen cv Alles over niets, er is geen plan hey. Strip ik eens aan, zie ze staan, Hoesberg, Geen baan, niemand kan ze ontslaan, Hoesberg Met de lachende en de tranen, voorgaan, Hoesberg, Bij het slaan, op brood met een graag, Hoesberg, dat zijn echt trippels op bed slippers Ze zijn verster als en schippers dat zijn echt trippels op bed slippers Rennen de voor six figures dat zijn echt trippels op bed slippers Ze zijn balling als de klippers het zijn echt trippels en Ik hou ervan met slipper's. Slipper's aan best. Mijn schoenen zo fijn Slipper's zijn best. Ik geef je de yeah. Slipper's zijn best. Ik vind het er Slipper's zijn best. Hoe is het de What's that? your girlfriend was hot like me oh. don't you wish your girlfriend was free like me like me don't you don't you baby don't you all right Same. don't you wish your girlfriend was wrong like me raw. don't you wish your girlfriend was fun like me like me don't you <laughs> 5.38. Vrijdagavondshow. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. Jordi Christelux de Chris Weekend Mix. Waarin jij jouw favoriete nummers kan aanvragen via de 158 app Later vanavond nog hier in de studio. Oud Shorttrekker, Hij heeft meegedaan aan de laatste winter Olympische Spelen. Namelijk Dylan Hogewerf. We gaan even met hem praten over het shorttrekken wat vanavond nog gaat gebeuren. Over de gouden medaille die net is binnengehaald bij de vrouwen hier. En nog veel meer leuks. Dus later vanavond Dylan Hogewerf in de studio. Maar dan even het volgende bezoekje wat er binnenkwam van 12. Een hele goede avond. In het kader van een tijdje niet meer gehoord... zou je misschien Nio en Closer kunnen draaien. Dankjewel. Dat is lekker zeg. Nio en Closer. Nou, dat moet gaan lukken. Het is Chris Deluxe op je vrijdagavond met de Weekend Mix. Then why you want it? You want it? Ooh -oh, oh, if you really being honest, if you really want this, ooh -oh, oh, why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh oh. dan Mr. Leider Me, hoorde in de weekendmix bij Chris Deluxe op je vrijdagavond. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. Wees niet getreurd, want Eva Flon zit gelukkig ook nog aan mijn zijde. En later vanavond Dylan Hogewerf hier in de studio. Voormalig shorttrekker was er nog bij op de vorige Olympische Spelen. En we gaan het met hem even hebben over het shorttrekken van vanavond nog. En je favoriete nummers, je mag ze nog steeds aanvragen in de mix bij Chris Deluxe. Dus meteen nog komt Eminem voorbij en Calvin Harris met Feel So Close werd aangevraagd door Sasha. Dus dat is lekker, Die die komen er sowieso voor je aan. En Twan die stuurt net dat audiobereging voor NIO en Closer. Nou bij deze. Christelux regelt het. Closer. Closer. Closer. Closer. Woo! Turn the lights off in this place. And she shines just like a star. And I swear I know her face. I just don't know who you We can make sure that Chris Christeluxe traditie op je vrijdagavond. Chris, wat heb je weer fantastisch gedraaid? Thanks, jongens. Heerlijk, deze ik mix. Ik vond het leuk, ja, leuke ja? muziek. Nou, ziet... ik heb jouw dankmove zien doen, Eva. Ik zag jou hier op tafel staan. Ik wist niet dat jij zo lelijk was. Ja, ik ben heel lelijk. Dat <laughs> hou ik altijd een beetje van mezelf. <laughs> ja. uh, Chris, dankjewel. De mixen die, uh, zijn zoals altijd terug te vinden in jouw app, hè? Zeker weten, ja. Even naar de App Store gaan voor je telefoon. Chris Christeluxe tikken. En dan uh, heb je voor nou, uh, over een wereldreizen mixen. Nou, over wereldreizen gesproken, fijne terugreis om het telefoon. Dankjewel, uh, dat was Christelux. Luxie, die vrijdagavond natuurlijk hier in de studio. En Eva, zometeen heb jij ook weer nieuws? Ja, nou ja, WhatsApp krijgt een nieuwe functie. En die moet wat miscommunicatie tegengaan.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 Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Vrijdagavond van 538. Jordi hier op de plek van Bas en Dillen met de Vrijdagavondshow. En Eva, met het nieuws. Ja, WhatsApp krijgt een nieuwe functie. Uh, als je straks iemand toevoegt aan een groep op WhatsApp... dan kan diegene ook de berichten zien... die uh, zijn gestuurd voordat hij of zij erin kwam. Ja, oh, Ik zie jouw ogen worden. Want je zal maar net oh. even sturen van... Uh, nou ja, van mij hoeft hij er niet in... maar als jullie dat allemaal willen. Uh, maar daar hebben ze gelukkig iets op bedacht. Okay. Uh, de groepsbeheerder... Die moet selecteren welke berichten het nieuwe lid mag zien. Ja. Zodra die erin komt. Dus dat houdt wat, uh, wat, wat tegen. Uh, maar dan moet je dus wel die groepsbeheerder vriend houden. Nou ja, kijk, het, het kan ook wel heel handig zijn. Hè, want we hebben ook allemaal wel eens meegemaakt dat je in een groep wordt gegooid. En dan, dan zie je dat er een nieuw iemand in komt. En die moet dan alle informatie eerst ja. weer krijgen. Die Bijvoorbeeld als je, ik had het van de week nog. Ik uh, maakte een appje aan voor een cadeau voor een verjaardag van een vriend. Maar ik was twee mensen vergeten. En had ik al dat hele bericht gestuurd ja. van wat mijn plan was. Ja. Ja, ja, maar als je eerst ja, dan bijvoorbeeld... moet je het nog een keer sturen. Ook een, geen mega ramp, maar... <laughs> maar als je bijvoorbeeld een vriendengroep hebt... Uh, waar, waar ook je ex in zat... en dan na een tijdje word je... Je nieuwe vriendin erin gegooid en die kan alles weer terug. Dat is ook pijnlijk. Heb jij dit gehad? Nee, dit heb ik gelukkig niet gehad. Ik spreek niet uit ervaring. Dit is zo'n specifieke situatie die ik begrijp? Nee, je ja, bedacht met dat ineens. <lacht> maar dat is echt mega gevaarlijk, ja. Want ja, ja, hoe vaak wordt er wel gerotteld over mensen en dan ben je blij dat, er, dat die geschiedenis er niet uh, gezien wordt. Ja, nee, als Bas en Dillon straks terugkomen, <lacht> mogen zij niet zomaar meer in ons appgroepje. Nee, dat moet even streng gekomen. Wie is nou, daar goed. de beheerder van eigenlijk? Uh, oh, uh, dat... dat is onze leider uh, Ewan. Oh jee, yeah, dus we moeten dat Ewan. Is uh, dat is de producer. Oké. Okay. Okay, nou, dan houden we een man te vriend deze dagen. Was ik sowieso wel van plan hoor. 5, 3, 8. Jordi Warners. Net als een bach, Wasted Love. En weer Stannis Swift, de feta van Filia. MUZIEK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 Tell me I'm the only safeest this None of the wasted love. What the love, love, la la, la wasted love. What the love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, rijacht met Offenbach en Wasted Love Stel, je bent een romantisch weekendje weg met je partner en je besluit om in dat weekend geen alcohol te drinken. Maar je partner, die doet dat wel. En halverwege kom je er eigenlijk achter dat dat verschrikkelijk is. Wat doe je dan? Ja, Eva. <laughs> Ontzettend balen van je keuze. Ja, ik, uh, ik dacht gewoon in het kader van uh, Dry January is niet gelukt. Dacht ik nou, in februari ga ik het wat rustiger aan doen. Uh, maar in, dat, in die baan uh, ging ik ook een uh, weekendje weg met mijn man. En ja, die, die ga ik dat niet opdringen. Dus wij gingen naar een mooi hotel met een leuk restaurant. Uh, dus ik dacht al, ja, dit wordt taai. Maar je moet niet nu in week 1 al op gaan geven. Uh, dus toen... Uh, ja, heb ik niet gedronken, maar het was echt verschrikkelijk. En niet omdat ik een alcoholist ben, maar omdat uh, de alcoholvrije wijn die ze daar schonken... Oh, dat was een bocht. Maar het dat was... kan niet de enige reden zijn, toch? Want dan, dan ga je voor een koletje zero of, of het anders Nee, want drinken. ik dacht wel, ik wilde wel lekker voor dat weinige gevoel. Oké. Okay. Uh, dus in een leuk glas en dat soort dingen, dat zat het allemaal wel. Maar het was een soort heel zuur sap, dus ik had helemaal uh, zo'n trekback. aan <laughs> het einde van het, van het eten. Maar dit kan niet de enige reden zijn waarom het niet leuk was. Het is toch ook wel gewoon... Nou oh ja, beetje... ik kan goed met hem praten. Ik heb geen drank nodig om het gesprek nee. gaande te houden, hoor. Nee, oké, okay, dat zeg ik ook niet. Mm. Maar het is toch lekker gewoon... Dat impliceer even... je ja, wel. Nee. nee, het is toch lekker om dan even dat, dat, dat, dat drankje met elkaar te drinken. Een soort van dat, dat aangeschoten gevoel met elkaar. Een beetje giebelig misschien. En een beetje... beetje oh, dat mossen. voelen. Dat, dat, <laughs> ja, ja. Nee, ja, dat is heel leuk, maar ja de, ja... de echte enige reden waarom jij het een verschrikkelijk weekend was... was omdat hij. Nee, hey, het was geen verschrikkelijk weekend. Nee, nee oké, okay. ja, oh, de enige even, reden waarom je er spijt van had was omdat die nepwijn dus niet. Ja, die was. nepwijn was vies. En dan denk jij dus niet halverwege de avond... Nee, ja, dat vind ik zwak, ik zwak gedrag. Maar dan ben je jezelf zo aan het pijnigen... Terwijl ja, je maar partner dat is niet goed. Zelfkastijding. Okay. Maar, maar jij hebt, jij hebt, want ik heb het nu twee weken volgehouden. Uh, en het is de vraag wanneer ik stop. Maar uh, jij hebt het wel echt lang volgehouden in ja. drinken. Ja, ik heb twee periodes heb ik, uh, niet gedronken. Uh, eentje is een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... ben ik acht maanden gestopt. Uh -huh. En toen na acht maanden... Nou, ik weet niet wat het was. Er was zo'n soort van knaldrang hier in, uh, bij 538. Als een, een kerstboddel, en iedereen wilde escaleren. En, en daarna nog naar een feestcafé toe en weet ik van wat. dat ik op die avond dacht van. Oké, okay, fuck it. Ik heb er ook wel weer zin in. Daar gaan we. Uh, en ik heb vorig jaar, einde vorig jaar, heb ik even tien weken lang niet gedronken. Omdat ik toen een ja, soort van fotoshoot uh, ging doen. Met, met, met uh, fitnessfotoshoot, zeg maar. Oh ja. Dus heb ik tien weken niet gedronken. Maar wat dronk jij dan in plaats van alcohol als je in een restaurant zit? Nou. Want uh, je, je kan natuurlijk altijd cola, water, thee, koffie, dat is er allemaal. Maar in een restaurant bij het eten vind ik het lastiger. Snap ik. 0.0 uh, biertje of, uh, nee. ja, of toch een colaatje zitten of zo. Ja, je bent er op een gegeven moment wel klaar mee. En dan kom je ook wel achter. Zeg maar dat. 0-0 ja, bier is dus allemaal wel lekker, maar je zit natuurlijk na twee. Eigenlijk ben je er wel klaar mee, meestal. En dan... Ja, maar dan heb ik het met gewoon bier ook hoor. Echt hoor? Oh? Nou, dan lust ik nou, er wel op voldoen. avond Daarover gesproken, trouwens. Ik zit niet in uh, Drive February. Nee, jij mag lekker. Oké, okay, misschien zo meteen. Een klein, klein biertje. Maar jij gaat dus volhouden? Jij gaat dit weekend ook niet... Uh... Uh, nou, ik, ik kijk het gewoon per dag aan. Keurig. Dan kan ik mezelf ook niet teleurstellen. Nee, nee dan kan ik er ook niet op terugkomen. <laughs> Dat scheelt ook wel weer. Uh, 538 met zo meteen Accent en Syrah naar de favorites van deze week. Gloedje nieuw, direct en won't fall. 538 Favorite. Direct won't fall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 Ik uh, hou wel van uh, open eerlijkheid en transparantie, uh, Eva Vloon. Want ik hoor net, we hebben het zo uh, mooi over jou, dry February en uh, niet drinken. En ik ben al twee weken zo ontzettend goed bezig. Wat, wat heb jij gedronken tijdens de carnavalsweek van Bas en Dylan? Ja, maar ik vind de carnavalsweek <laughs> hier in de studio met al die carnavalsartiesten die langskwamen, muziek kwamen maken, drankjes meenemen. Dat vind ik niet tellen. Dat mag ik buiten de twee weken regelen. Al die schrobbelersjes en zo, die, uh, dat telt niet, zeg jij. Nee, klopt. En verder heb jij dus geen probleem eigenlijk, wil je zeggen. Nee. nee. Nee, dat is goed. Nee, maar, maar dat is toch... Uh, ja, je mag het altijd vragen. Check het altijd. Het ja. zit helemaal goed, hoor. Nee, nee fijn. Vrijdagavond, show, 5 uur, met Secure Azou nu. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh.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 No chance to cool down, continuously confined. What do we do now? So 538 radio 538 En dan. Zometeen hebben wij een voormalig shorttrekker in de studio bij ons te gast. Hij deed na nou, de laatste Olympische Winterspelen nog mee. We gaan zometeen even met hem vooruitblikken op het shorttrekken wat er vanavond nog op de planning staat. En nog veel meer. dat zometeen. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 Vier achter al het goede adres. Create dance department. Je hoort onder andere de Nieuwe Camofet, Joris Voren en Reinier Zonneveld. En in de hotmix, R. Zaterdagavond 9 uur, Dance Department op 5,38. Fans van laanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor eens ster beter leven, slagers rookworst. Deze week nergens goedkoper, 275 gram, maar 1,69. Geslaagd bruisje. Ja, zicht dat. Fans van voordeel, Aldi. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein.